met het NOS-jaarboek. Het kabinet komt met een fonds voor compensatie van schade aan de natuur... die voortkomt uit grote projecten, heeft minister Schouten laten weten aan de Tweede Kamer. Het gaat om projecten die vanwege hun grote openbare belang... kosten wat kost moeten doorgaan, zoals van waterschappen... om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Op die manier kunnen belangrijke projecten toch doorgaan... ondanks de schade aan de natuur. Er wordt 125 miljoen euro voor uitgetrokken... en er komt eenzelfde bedrag voor natuurherstel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 Europese subsidies voor het vergroenen van de landbouw hebben nauwelijks iets opgeleverd voor de natuur en biodiversiteit. Blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit en de Volkskrant. De Europese Rekenkamer onderschrijft die conclusies. Nederlandse boeren kregen in de afgelopen jaren bijna 2 miljard euro voor vergroening. Maar de effecten waren volgens de onderzoekers minimaal. Zo daalde het aantal boerenlandvogels drastisch en verdween drie kwart van de insecten. Volgens boerenorganisatie LTO Nederland heeft het vergroeningsbeleid wel degelijk een positieve impact. Het aantal verkeershufters dat verplicht op cursus moet blijft stijgen. Het waren er vorig jaar ruim 2000, 100 meer dan in 2018. De cursus is onder meer verplicht voor bestuurders die binnen de bebouwde kom... meer dan 50 km per uur te hard hebben gereden. Het weer wisselen bewolkt met kans op een enkele bui. Het wordt een graad of 7 en het waait matig tot hard...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 He's a good man, but the man's world works hard, and the he works he works always he's always working. He works on the day, he works on the day, he works on the day. He works on he the in the morning, he goes to the market, the we can't kan niet bekieken, het niet bekiegen maar dit hele goo. Het boeren werk dat is De is de killer. De, de, de, de, de, de, de, de, de boer dat is de killer. the boer is de Met machines en met de haal. Maar het maar alleen de fabrikanten van de pun. de keel, de boerdaad is de keel, de boerdaad is de keel, nu het man ooit. Je geen bossen meer het gaat. Wie zit overal op de laag, de belasting schraapt het laatste beetje poel, de belasting schraapt het laatste beetje poel. Ja, welkom terug tweede uur op deze mooie woensdag. Ik denk, ik begin met een liedje over de boeren, want ja, de boeren die zijn weer behoorlijk bezig. En vooral bij, ik geloof bij het Binnenhof, daar zouden een paar honderd trekkers weer eh, zijn eigen verzamelen. Dus ik ben zeer benieuwd wat dat gaat worden vandaag. Ik denk dus, ik begin daarmee.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 Openzetten, dan kunnen de mensen het horen. Op zondag 5 april vindt de derde editie van de Big Walk plaats op het strand van Zandvoort. Het is een uniek hondenwandeling ten gunste van Hulphond Nederland. Inmiddels is de Big Walk uitgegroeid tot de grootste hondenwandeling van Nederland. Vorig jaar werden er ruim 300 honden en 600 wandelaars aanwezig... voor de afsluiting van het strandseizoen voor honden. Want vanaf begin april mogen de honden niet meer op het strand de organisatiekosten en van de wandelevenement worden gedragen door Royal Canning, Atoll en P5com. Sponsors van Hulp Hond Nederland. De opbrengsten van de Big Walk komen zo volledig ten bate van de opleiding van hulphonden. Nou, ik vind het een fantastisch in, uh, initiatief. Hulphonden, geweldig. those crazy highs and real deep lows really don't know why I will go to the farthest place on earth I know I can travel all the roads you see cause I know you're there always be Zegt u? Ja, dat hoort erachter. Komt erachter aan. Daar kan je niets aan doen. De gemeente Standwoord heeft donderdag de organisatie van de Formule 1 race Dutch Grand Prix drie evenementenvergunningen verleend. Dat laat de gemeente vandaag weten in een persbericht. DGP had in december vorig jaar een aanvraag ingediend... en de gemeente heeft vervolgens hulpdiensten ingeschakeld voor advies. Na deze adviezen zijn de reacties meegenomen... Voor bewoners, van bewoners, ondernemers en vertegenwoordigende organisaties. Burgemeester David Molenburg laat in een reactie weten dat het geheel... Van het verleende vergunning het gerechtvaardigde vertrouwen geeft dat de organisatie van de Formule 1 racers dus Grand Prix in goede handen is bij DGP. Zandvoort gaat nu aan de slag met het opstellen en uitwerken van de onderliggende uitvoeringsplannen. Ook tijdens deze fase werkt de gemeente nauw samen met DGP. De goede overleg met en de professionele aanpak van DGP tot nu toe geeft Zandvoort alle vertrouwen dat het goed gaat komen in de toekomst. Wij gaan luisteren naar de Common Limits. Kan af en in de storm.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 De presentatie wordt verzorgd door Maarten Keur en Jan Krol. Locatie, wijksteunpunt De Blauwe Tram, Zandvoort Centrum. Kosten zijn 2,50, inclusief koffie of thee en wat lekkers. Vooraf aanmelden is niet nodig. En ja, we weten allemaal waar de Blauwe Tram zit. Louis-David's carré. Ja, precies. En we laten gewoon dan lekker de, de aapjes dansen. Ja, ja, ja, ja, Ze gaan gewoon door daar. hoor. Dat is, dat is elke keer zo. En dan moet ik er elke keer weer aan wennen. Dat ze gewoon doorgaan. Net of er niks aan de hand is. Goed, we gaan wat rustiger aan. We gaan naar de Roy Orbison met California Blue. Working all day, and the sun don't shine, trying to get right. I'm just killing time I feel the rain all the whole night through Far away from you California blue California blue Winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Vanuit het westen wordt het op steeds meer plaatsen droog en komt er meer ruimte voor de zon. Ik kijk naar buiten, ik zie de zon. In de avond trekt een gebied met motregen oostwaarts over het hele land. De westelijke wind is matig boven land en vrij krachtig langs de kust. De temperatuur komt uit rond 8 graden. Komende nacht is het bewolkt en motregent het af en toe. De minimaal lopen uiteen van 3 graden in het oosten tot 7 graden in het westen. De zuidwestenwind is matig aan de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig tot krachtig. Donderdag overdag is het zwaar bewolkt en heel lokaal valt er lichte bot regen. Aan het einde van de middag bereiken de regengebieden het westen en dat trekt het s'avonds oostwaarts over het land. Daarbij kan het kortstondig hard gaan regenen. Vanaf halverwege de avond wordt het vanuit het westen uit weer droog en klaart het op. De maximumtemperaturen lopen uiteen van 7 graden in het Wadden tot 12 graden in het zuiden. De zuidwestenwind neemt toe naar matig, naar vrij krachtig. Aan zee en op de IJsselmeer naar hard 7 bevoor. Aan zee zijn er zware windstoten van ongeveer 75 km per uur. Diep landinwaarts is dat s'avonds lokaal een kortdurend ook mogelijk... Aan het noordwestkust is het eind van de middag enige tijd kans op een stormachtige wind. Achtervoor met zware windstof tot 90 kilometer per uur. In de avond draait de wind naar west. En de bron bij mij was de knm -ing.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 Het duurt te lang. Ja, het duurt te lang. Ja, dat zingen ze. Dat was uh, de Vina Michel. Ja, een prachtplaatje. Goed, we gaan door met ietsje rustiger. I want to know what love is. Ja, het is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 Het gebied is wel toegankelijk voor de hulpdiensten. De overige gebieden, in NPZK, kunnen niet afgesloten worden... maar zijn voor het in goede banen leiden van de bezoekersstromen... op sommige locaties wel tijdelijk beperkt toegankelijk met de fiets. De meeste parkeerplaatsen, het Koevlak en het Panassia... zijn door het afsluiten van de zeeweg met de auto niet bereikbaar. Het bezoekerscentrum, de Kennenbeduinen, is open... maar op 1, 2 en 3 mei wordt geen excursies georganiseerd. De komende tijd worden omwonenden, ondernemers, bezoekers en andere belanghebbenden verder geïnformeerd over de bereikbaarheid van het gebied. En wij gaan door met onze plaatsgenoot Alan Clark. Ja, en dat is dan Father and Friend. Dat is toch prachtig als je dat kan zeggen.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 Dat was Ellen Clark met zijn vader. Geweldig, hè, als je zo samen kan zingen. Ja, precies. Wij gaan door met Niels Geuzenbroek. Streets of Hearts. We Kilia Usli, oprichter van de topman en topman van Corridon... lijkt zijn reputatie als doortastende ondernemer... ook in Zandvoort waar te gaan maken. Het heeft er alle schijn van dat het komende voorjaar... behalve de Corridon Beach Club... op de plaats van de voormalige Bar Food Cottage... er ook een cultureel evenementencomplex van Corridon... naast Holland Casino op het Badhuisplein zal verrijzen. Eerder deze maand publiceerde de gemeente een vergunningsaanvraag... voor een paviljoen met twee bijgebouwen op het Badhuisplein. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een op het braak liggende kavel... dat ondanks door de Corridon werd verworven voor de bouw van een luxueus strandhotel... omdat de daadwerkelijke bouw daarvan nog op zich laat wachten... wil Corridon er voor de periode van anderhalf jaar een complex realiseren dat is samengesteld... uit de opstallen van een voormalige Barfoot Cottage. Het paviljoen en de twee bijgebouwen... zullen worden gepresenteerd als Corridon House. Eén en ander zal nog voor de komende Grand Prix zijn beslag moeten krijgen... en nadrukkelijk fungeren als ontmoetingsplek... voor zowel de buurt als de racefan die van buiten afkomen. Nou. Dat wordt nog prachtig in zijn antwoord.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 Ik heb al dagen niet geslapen of vergeten Ik ben al onder de eenzaamheid aan mij maakt De baan komt niet op als jij er niet meer bent oh, weet dat Ik kom maar jou ga ik dood van de tequila Pak ik se dilate la de Yo quiero wil weer te licht met het licht en het dat en het en het het licht en het licht en het licht toen ik je zag op oh, die eerste dag, was ik zelf verslagen. Oh, ik wil je in mijn armen en ik weet niet wat er van. Manier, La luna no sale andre, slapen, de de mar, troep, Baby, no si no te vuelva a ver I've been a week, I've been a week, I've been a week, I've been a week, I've been a week, I've been a week, I've been a week, I've been a week, I've a week, I've a week, a week, I've a ik geef totdat ik het voor ons heb verkloopt Ik zocht te veel naar aandacht en ik was zo idioot Dat het ik alsof ik jou niet meer zou staan En ben je onbereikbaar en is alles misgegaan Sinceridad, tú te fuiste sin necesidad Tú volviste sin necesidad Pero tú te fuiste con tu ausencia y tu solenidad Ik kan niet altijd voor je kan zijn Ja, schrik je zonder jou ga ik dood Vergeten. Ik heb al dagen niet geslapeld vergeten. Ik ben al lang onder de ez aan mij bezweken. De maand komt niet op als jij er niet meer bent. Ja, hey. ja. Dat was Rolf Heesters, uh, Emma Heesters en Rolf Sansens, Pa al vidarte. Ja, vervoer en raceteams over het strand. Ja, dat is een hete hangijzer. De milieuorganisaties en de fractie van de politieke partijen lieten afgelopen week weten dat het vervoer van de raceteams over het strand tussen Noord Noordwijk en Zandvoort er tegen te zijn. Nu blijkt dat de organisatie van de Formule 1 zelf ook geen voorstander te zijn van het plan. Een woordvoerder heeft tegenover RTL 6 gezegd afstand te doen van de plannen van de Noordwijkse wethouder Roberto Terhark. Drie raceteams die in Noordwijk zullen verblijven... hebben het verzoek ingediend... Maar bij onder meer bij GroenLinks-fractie in Zandvoort... leidt deze kwestie tot vragen. Ze zijn tegen het plan om de raceteams... door het zwaar beschermde natuurgebied Noordvoort te laten rijden. Fractievoorzitter Karim El Kabayali zegt er hierover... het stuk natuur is verboden voor wandelaars... maar om Noordwijk een geraantje mee te laten pikken... mogen er nu wel plotseling auto's overheen rijden. Belachelijk, zegt hij. En dat is het natuurlijk ook. Laat het alsjeblieft niet doorgaan. Ja, een geweldige plaat. Van Queen, too much love will kill you. En ik, uh, ja, ik ga dit uur, de tweede uur ga ik afsluiten met Dotan. Fall. Ja, de lunch van donderdag. Zitten we weer op? Of van de woensdag? Neem me niet kwalijk. Het is de woensdag natuurlijk. Lunch van woensdag. Ik wens u in ieder geval een hele prettige week nog. En ja, ik hoop u toch terug te zien volgende week woensdag. Oké, okay. tot ziens. Ik ben de laatste man to deny. Ik could have known it long ago. Cause I've watched your pretty shows. I've seen you play your parts away no